5 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Na nieuwe problemen bij de kerncentrales in Fukushima... heeft de Japanse regering de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Rond centrale 1 komt een hoeveelheid straling vrij... die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Mensen die 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen... moeten binnenblijven. Omwonenden dichter bij de centrale zijn al geëvacueerd. Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was er een nieuwe explosie in centrale 1. De derde sinds de aardbeving van vrijdag deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie was dan de vorige keren. De oorzaak is onduidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. In een vierde reactor heeft brand gewoed. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om een meltdown te voorkomen. Volgens de Japanse regering verloopt dat vooralsnog goed. Premier Kan heeft opgeroepen tot kalmte. De Nikkei-index staat inmiddels op een verlies van 15%. Procent.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 De belofte van de zee en dat verlangen. Herinneringen aan later in de Nacht opeen. Gezongen door Bluff en de Portugese vadozangeres Christina Branco. Daarvoor nou, nog. Chris Berry met Flower Empty Tree. De Caribische klanken, swingende rock'n'roll, country en jazz. Het zit allemaal in de muziek van het nieuwe talent Chris Berry. En deze 28-jarige heeft een tijd op Curaçao gewerkt. En daar heeft ze eh, inderdaad, wat ook een beetje te horen is... muzikaal inspiratie opgedaan. Ze deed auditie in Nederland bij een jazzband in Enkhuizen... en kwam vervolgens de juiste mensen tegen... en bracht vorige maand haar EP uit. En wie weet gaan we komende maanden nog veel meer van haar oren. Zometeen eh, ook een Nederlandse band. Twee broers, de band... Heet Tenure In. Ook Billy Ocean komt eraan, maar nu eerst Philip Bailey. Your life turned to stone Bound to carry all your baggage home Of night you're wandering between the dark and light Your footsteps on the dew, like hazel on a rainy hoop Following you until the day you die Ooh, Let me carry your stones upon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 You're the one. Set songs van Billy Ocean in de nacht op een plaat uit 1976. En de in Trinidad geboren zanger die verhuisd op jonge leeftijd van Trinidad naar Engeland. En als tiener zingt hij in clubs in Londen. En ja, vervolgens uh, ging hij dus ook van, van naam veranderen. Want zijn echte naam was Leslie Charles. En sinds 76 gaat hij door het leven als Billy Ocean. En in 2002, dat was al heel erg bijzonder voor deze man, kreeg hij het eredokterraad in de muziekwetenschappen. En dat werd aangeboden uh, door de Universiteit van Westminster. Daarvoor zat ook nog de Nederlandse band Ten in met carry your stones. Zometeen focus op de wereld en daarin uh, ga ik praten met Robert de Vries en Robert de Vries die werkt in Haiti. Maar er is nog muziek van Ryan Shaw en Oletta Adams.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 Just say that you do, and I'll be loving you too. Morning, noon and night. Door de Olette Adams in de nacht op een met Window of Hope. en Dit waren de vrolijke klanken van Mr. Ryan Shaw. Morning, noon and night. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners uit Buitenland. En in Focus op de wereld praat ik vandaag met... Robert de Vries in uh, Haiti. Robert, voor jou een goede nacht. Bij jou is het inderdaad night. Goedemorgen. En voor ons goedemorgen inderdaad. Okay. Het is bij jou, het ja. is bij jou uh, half één s'nachts. Voor ons uh, half zes uh, in de ochtend. Uh, ja. uh, Robert, heb je een uh, goede dag gehad vandaag? Ja, zeker een goede dag gehad. Hard gewerkt. En uh, we, we waren al een beetje vertrokken. Dus we uh, moeten even wakker worden. Wat zeg je? Je was even vertrokken? we waren wel even vertrokken in onze slaap. Ja, ja. Hier is het begin, hier is het toch vroeg je nachting, je bedding. En we vroeg uit. Wat voor tijd is daar dan weer op om aan de arbeid te gaan? Nou, straks is er kwart voor vijf opstaan. Oké. Okay. We gaan er zo uh, rond 8 uh, uur, 9 uur in. Dan is het uh, lekker vroeg beginnen lekker uh, nog wat fris, want het is hier altijd vrij warm. Ja. Is, is er dan ook een soort in Haiti is het ook gebruikt dat er een soort van siesta is middels? Uh, nou, Haiti heeft in principe niet echt een siesta, maar uh, omdat het toch voor ons wel vrij warm is, is het wel lekker om weer, uh, juist in de middag wat meer uh, rustiger aan te doen. Ja, precies. Kan je, kan je kort uh, vertellen, Robert, voor welke organisatie je werkt en, en wat, wat, wat kort, zeg maar de werkzaamheden zijn uh, in Haiti. Ik werk voor, de, voor Haiti en ik uh, mag op dit moment helpen bij uh, Lover Child. Dat is een Amerikaanse organisatie waar we druk bezig zijn om, uh, om huizen te bouwen voor Haitianen. En met name Haitianen die uh, tijdens de aardbeving uh, gewond zijn geraakt, benen en armen missen. En daar mogen we huizen voor bouwen. Ja, want is natuurlijk, uh, vorig jaar uh, januari is, uh, is Haiti opgeschrikt door een uh, zware aardbeving. Um, ja. Toen was jij ook op, op het, in het land zelf, toen dat gebeurde? Ja. ja, toen was ik ook op Haiti zelf, ja. Ja, geen idee hebben van wat het is, want het is uh, uh, verbazend natuurlijk als je, als je gewoon niet weet uh, wat het is en in een keer begint, uh, wij waren in huis, dan begint, dan begint in een keer je uh, huis te schudden. Ja. Dat vond ik uh, heel vreemd, ja. En uh, ja, we zien natuurlijk nu ook veel beelden van, vanuit Japan. En uh, wat, wat me daar ook steeds bij opvalt is dat de mensen daar wel een beetje soort van getraind in zijn. Dat als ze de, de, de, de grond uh, voelen trillen, dat ze zich ergens aan vastgrijpen en door de knieën gaan en, uh, en dicht bij de grond blijven. Is dat in Haiti ja. ook uh, ja. gebruikelijk? Nou, uh, niet. Want ik heb, ik, uh, het was, uh, ik weet niet hoe lang geleden, maar ik geloof uh, uh, misschien wel 100, 100 jaar geleden dat hier nou een aardbeving was. In Japan is natuurlijk alles uh, uh, erop gebouwd, mm -hmm. uh, omdat, ze, omdat ze weten wat daar vaak gebeurt. Je ziet ook, ik, ik weet niet hoe, hoe de stand op dit moment is, want ik heb een paar dagen niet gekeken op internet, maar uh, ik geloof dat er wel 500 uh, absenshock zijn geweest, naar nou, schokken zijn. Mm -hmm. zijn, geweest bij Japan. Nou, wij hebben er ook wel een paar gehad, maar een paar. Ja. Yeah. En, en het gebied, het, het gebied waar je nu werkt, Robert, de, dat is een gebied waarbij, waar je bezig bent, zeg maar, om weer uh, huizen te bouwen. Um, is dat een gebied wat ook echt, echt flink verwoest was? Uh, ja, kijk, in principe is het uh, hele Haiti natuurlijk uh, verwoest. Porto Prins was wel uh, het epicentrum, maar uh, ik zit nu meer in de buurt van uh, de grens van uh, de Dominicaanse Republiek. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld een vriend in de Dominicaanse Republiek zitten... Uh, die halverwege de Dominicaanse Republiek woont... die zelfs uh, daar nog uh, de, de tafels en stoelen uh, voelen bewegen. zag bewegen. Dus ook in de Dominicaanse Republiek uh, is die uitweging heel erg uh, gevoeld nog. Zo, ja. En dus uh, ja, over hier, hier is uh, um, ook redelijk veel schade. Niet bij deze organisatie alweer, maar wel... Uh, natuurlijk bij de Haitianen. Ja. En, en, en die, de opbouw, dus je bent nu bezig met de wederopbouw van, van een deel, dus van het land. Je bent huishandbouwer voor mensen die ook uh, uh, nou ja, toch gewond zijn geraakt door de, door de aardbeving. Ja, en, en, alles kwijt zijn en alles kwijt zijn geraakt. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik bedoel, op een gegeven moment dan is er zo'n aardbeving, dan is er complete chaos. Wie zorgt dan, wie brengt daar een beetje structuur in aan? Van Dat er gezegd wordt, oké, okay, uh, uh, u woonde hier, we gaan nu voor u op een andere plek een huis bouwen. Is dat, is dat dan de overheid die dat doet? Of zijn dat hulporganisaties die dat coördineren? Nee, de overheid doet hier helemaal, helemaal uh, niks. Maar dat, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat we in, nu in ieder geval in de verkiezingstijd zitten. Zitten. en uh, Dit hele jaar na de aardbeving wist de president uh, uh, preval natuurlijk dat hij dat eruit moest. Mm -hmm. He, dat er een nieuwe verkiezingen aan zouden komen. Dus die heeft het ook allemaal maar een beetje afgewacht. Uh, dan heb je natuurlijk de grote hulporganisaties. Nou, als ik nu me uh, heb laten vertellen, zijn er ongeveer 22.000 verschillende organisaties nu op dit moment op Haiti. Zo. ...bezig om te helpen. Mm -hmm. En er zijn wel wat uh, um, ja, afspraken gemaakt onderling. Uh, maar ik kan maar niet echt een structuur vinden... ...zeg maar wie waar helpt en zo. Nee. Ik ken ook verschillende organisaties... ...die gewoon niet goed weten hoe ze moeten beginnen... ...omdat ze uh, mensen willen helpen... ...maar die mensen hebben dan een huurhuis gehad... ...of een tijdelijk huis gehad... Of, ...en de grond is niet van hun. En, uh, dan is het heel moeilijk om te helpen. Die uh, organisaties kennen we dus ook daadwerkelijk die met dat soort problemen zitten. Die dus op dit moment uh, bijvoorbeeld de huizen, gebouwen aan het bouwen zijn op terrein van andere mensen. Oké. Okay. En dat is natuurlijk uh, best wel risicovol, ja, omdat wat... die andere persoon rustig kan zeggen: Nou, bedankt en uh, nu mag je vertrekken. Precies, ja. Dus er kunnen ook weer door allemaal uh, conflicten ontstaan in de toekomst, als alles weer. Uh... Ja. ja. Ja, dat is erg ingewikkeld, omdat hier gewoon uh, weinig of geen structuur is uh, in, in dit soort zaken. Dat het ook gewoon, uh, door de, de overheid, ook de gebouwen zijn allemaal omdat ik ingestort nu in, uh, in Port-au-Prince. Waardoor je ook allemaal gegevens kwijt bent. Dus uh, ja, het is gewoon een chaos, nog steeds wat dat betreft. Ja. Dus, dus is het ook vooral zeg maar, op de, de goedgelovigheid van mensen, uh, uh, dat je op basis daarvan... Uh, ja, ...de verhalen aanhoort en, en, en gaat bouwen eigenlijk. En ook mensen een uh, huis toewijst. Ja, ja. En kijk, wat deze organisatie heeft gedaan is gewoon... ...die heeft een heel groot stuk uh, terrein aangeschaft... ...en die bouwt een heel nieuw dorp. En uh, dat, dat, dat, dat is fijn als je natuurlijk heel veel hulp... Uh, ...financiële hulp gekregen hebt, waardoor je dat kan doen. Uh, daarnaast kun je niet zomaar allerlei Haitianen... Uh, ...vanuit een ene dorp in een ander dorp plaatsen... Nee. Nee. Omdat, omdat, dat is natuurlijk best wel heel erg tot u gebonden, de, de, de, de, de Haitianen leven hier nog echt eh, als groepen bij elkaar, als families, grote families bij elkaar. Als je die allemaal met elkaar gaat mengen, dan krijg je allerlei uh, conflicten en moeilijkheden. Dus uh, ja, hoe dat hier uh, gaat lopen, moeten we nog maar afwachten. Ja. En, en voor de mensen waar je nu uh, voor aan het bouwen bent, waar verblijven die dan nu eigenlijk? Zitten die in een soort opvangcentra of uh, slapen die gewoon in de open lucht? Die zijn nog steeds in tenten. Hè? Je hoort uh, ook nog steeds zo, ook in Nederland denk ik, dat er nog enorm veel tentenkampen zijn. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is tweeledig. De, de, ene, de, eerste kant, de ene kant is dat er uh, mensen zijn die uh, uh, in de tentenkampen wonen omdat ze uh, gewoon... ...geen huis hebben en, en ook helemaal niks meer kunnen. Dus die hebben echt die hulp nodig. Er zijn ook heel veel Haitianen die daar gebruik van maken. Dus die in die tentenkampen gaan zitten omdat ze, omdat ze weten dat daar hulp geboden wordt. drinkvoorziening is, watervoorziening is, waar je zelf kan wassen enzovoort. Ja. Uh, dus, dus er zijn Haitianen die daar inmiddels nu na... na 14 maanden al daar gebruik van maken. En er zijn echt uh, gedupeerden die nog steeds in die kampen zitten. Zo. Um, de mensen die hier in de huisjes komen, die zijn al apart gehaald van die, van die uh, tentenkampen en wonen in kleinere tentenkampen bij het, bij het terrein waar ze uh, komen te wonen. Ja, Dus daar is ook uh, moeilijk controle op. Uh, dat kan ik me voorstellen. Dat kost ja. ook gewoon ontzettend veel ja. tijd om dat allemaal uit te zoeken. Ja, en ik, ik denk, ja, bij, in Japan is dat natuurlijk uh, een hele andere situatie, omdat ze echt uh, gedrengd zijn hierop. Ja. En, en hier is dat, uh, het is een derde wereldland al, dus iedereen ook voor de aardbeving had al honger, zeg maar. Mm -hmm. uh, en, en, en had problemen met huisvesting enzovoort. Ja, daar is die aardbeving overheen gekomen, wat het alleen maar even gemaakt heeft voor veel mensen. Ja. En wat heeft dat met de mensen zelf gedaan? Uh, als je de mensen spreekt en uh, ja, je leeft daar natuurlijk dagelijks. Uh, zijn de mensen veranderd door, de, door die aardbeving? Zijn ze anders gaan, gaan leven of staan ze anders in het leven? Uh, dat, dat kan ik niet echt merken, want ze hadden al niks. Hè? Dus het, ja, het is een, omdat het een derde wereldland is, de mensen hadden niks. En, en, en hebben nu nog niks. Uh, er zijn wel na de uitdekking heel veel mensen uh, uh, tot geloof gekomen. Dus dat is dan toch wel een, een, een goed punt waar we, waar we natuurlijk ook hard aan, uh, aan uh, heel veel werk aan gehad hebben. En hard aan meegewerkt hebben mm -hmm. uh, om mensen ja, te vertellen van, uh, van, van God. Ja. Want, want uh, is, merk je dan daardoor ook dat er meer mensen naar de, naar de kerk gaan of naar bijeenkomsten komen? Ja, er was, er was, sowieso was er een, uh, op een gegeven moment drie dagen verhouding. Na, na een uh, paar dagen vlak uh, na de uitleving. En dat is uh, die, een laatste dag, is het een grote uh, uh, uh, loof- en prijsgeest geweest uh, uh, voor de Heer. Yeah. Er zijn inderdaad toch wel heel veel mensen tot de kinderen gekomen. Er okay. zijn um, ja, heel veel uh, dopen geweest daarna. En uh, er zijn, de kerken zijn daardoor wel gegroeid. Ja. En, en ik ben nog heel even, even benieuwd zeg maar, ook nog naar de, de, de, de wederopbouw... waar je dus zelf aan meewerkt. Wat betekent dat dan echt concreet voor jou? Ben je dan uh, loop je met stenen? Ben je aan het metselen of ben je aan het zagen? Nou, um, uh, wat, wat ik uh, overal doe is vooral zorgen dat iedereen uh, zijn werk heeft. Dus veel uh, Haitianen zijn aan het werk. Het zijn een aantal Amerikanen per week, verschillende groepen die komen... Uh, waar, waar, waar ik voor zorg persoonlijk zelf is dat iedereen uh, zijn werk heeft en dat iedereen bezig is en dat, uh, dat het werk vordert. Yeah. Dus ik ben wat overal bezig over, over alle, alle equips die daar uh, aan het werk zijn. Yeah. Je vertelde net al, er werken heel veel organisaties nu in Haiti uh, aan de wederopbouw. Um, hoe, hoe wordt zeg maar, de, de volgorde daarin aangebracht? Ik bedoel, je bent nu met een project bezig met, met het, het bouwen van huizen. Hoe zitten we bijvoorbeeld met, met ziekenhuizen of de infrastructuur? Waar, hoe wordt daar uh, prioriteit in aangebracht? Ja, in de infrastructuur zie ik nog helemaal weinig veranderen. Dus we zijn A nog steeds bezig met, uh, met het verwijderen van puin van gebouwen. Ja, er zijn een hoop gebouwen die daar uh, zijn... Die uh, van privé zijn, dus die worden eigenlijk uh, gewoon niet opgeruimd. Maar dat is natuurlijk wel nodig. Er zijn heel veel eigenaren ook uh, vertrokken naar uh, Amerika of naar de Dominicaanse Republiek of uh, Noord-Barok, dus die, die uh, er gewoon niet zijn. Dus die gebouwen zijn ingestort en die staan daar maar te staan. Uh, maar uh, misschien met, uh, met de nieuwe president dat daar wel wat aan gedaan wordt. Verder zie ik aan de infrastructuur nieuwe wegen uh, vrijwel uh, niets gebeuren. Uh, en als we kijken naar ziekenhuizen uh, in uh, overheidsgebouwen. De ziekenhuizen zie ik wel wat ontwikkeling, omdat dat toch organisaties zijn die, uh, die daaraan werken. Uh, maar, maar overheidsgebouwen ook, daar uh, wordt tot op heden niks aan gedaan. Nee, dus dat bemoeilijkt ook wel zeg maar, de, uh, de snelheid van de, van de wederopbouw, kan ik me voorstellen. Ja, dat zeker. Dat geloof ik zeker. Kijk, er ligt best nog wel heel veel geld uh, wat, uh, wat daarvoor gebruikt kan worden. Alleen, er moet wel wat gebeuren, want die hulporganisaties gaan natuurlijk allemaal gewoon uh, door. En die hebben ook hun uh, kosten, hun overheidskosten. Ja. Dus uh, alle mensen die er zijn, enzovoort, enzovoort. Dus moet er moet natuurlijk wel wat gaan gebeuren. Ja, ja. Uh, je had het net al over, over de president. Er komt binnenkort een, een tweede ronde aan uh, met, met, met de verkiezingen. Uh, kan je kort, kort vertellen hoe de eerste ronde is gegaan? Ja, nou, dat is uh, zoals gebruikelijk niet echt makkelijk uh, gegaan uh, hier op Haiti. Uh, We hadden uh, uh, verkiezingen, ik weet niet meer precies hoeveel het er waren: 16, 26. Ik weet niet precies meer hoeveel president, uh, presidentskandidaat er waren. Okay. Er wordt dan uh, uh, gestemd. Het, het, het volk Haiti kan dan uh, naar verschillende stembussen komen. Alleen is dat wel ingedeeld. Dus als je in een bepaald gebied woont, zeg maar. Uh, voor, voor de duidelijkheid uh, in Amsterdam. dan moet je ook in Amsterdam, in die omgeving. naar je stembus uh, gaan. En dat wordt dan op je kaartje uh, getypt waar je naartoe moet. Ja. Alleen uh, hier uh, was het zo gedaan dat. Uh, als je in Amsterdam boden, dat je in Leeuwarden naar de stembus moest. Er is alles door elkaar gaat, alles was in de war. En daardoor eh, zijn heel veel mensen niet gaan stemmen. Eh, omdat op de dag van de verkiezingen alles verkeerd op plat ligt. Er mag niet gereden worden. Eh, omdat het gewoon gevaar, gevaarlijk is. Alles wordt stopgezet, dus vandaar dat je ook normaal gesproken in de omgeving van waar je woont, in stem dus uh, moet. En dat had te maken dan ook met, met, met de aardbeving, dat alles ongeorganiseerd was en. Nee, het is het Haitiaanse volk. Wij allemaal opstandingen, opstand, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, mensen die uh, uh, gaan schieten en mensen die met stenen gaan gooien. En het is altijd, altijd uh, uh, rebellen. Okay. Die er dan zijn, en dan zijn er vooral aanhangers van bijvoorbeeld Aristide, een ex-president die weg is, die verbannen is. Uh, ja. ja, ze maken er altijd een puin op van. In ieder geval, uh, er waren zoveel kandidaten. Uh, uiteindelijk waren er drie uh, populair, waarvan uh, op de derde plaats eindigde een, uh, een bekende zanger hier op Haiti. En deze. deze uh, de tweede ronde die dan gedaan wordt, uh, die er nu aan zitten komen, daar gaan alleen de eerste twee uh, door. En die eerste twee, waar, daar was er één bij die de familie is van de huidige president. Oké, okay, die wordt ook automatisch gewoon uh, erbij gezet eigenlijk. Die is, uh, uh, zo zoals nu blijkt is daar, is daar fraude gepleegd, is daar allerlei, is er allerlei... Uh, uh, zaken niet goed afgehandeld en hebben ze die uh, familie van de oude president op de tweede plaats gezet zodat hij naar de tweede honderd komt. maar daar ging het hele volk uh, niet meer akkoord dus er kwamen allemaal opstandjes. Op opstandjes er werden brandjes gestoken, we konden niet meer naar buiten het was echt een, uh, een, een puinhoop op die dag uh, van, uh, van die week na de verkiezing. Het duurde echt wel een week ja. Dan ligt ook alles plat, dan gaat het vliegveld dicht, dan gaan de winkels gaan dicht, mensen zijn bang voor overvallen. Dus dan is het echt een, een puin op. Ja, een lastige, dus dat... lastige situatie ook. Ja, in ieder geval de verkiezingen die zitten er nu aan te komen. En er zijn natuurlijk allemaal weer voorbereidingen om eventueel het vliegveld alvast te sluiten. En ja, dat, dat is volgende week. En dat is dan om, om ja. te vliegtuig te sluiten, vliegveld te sluiten, om te voorkomen uh, dat er dus uh, mensen weggaan of, of, of kunnen binnenkomen die er niet gewend zijn op dat moment? Ja, dat meer voor de welletjes voor, voor de en, uh, en, en uh, problemen die er kunnen komen. Ja. En, en wat, wat is dan de verwachting van, van de, de, de, de kandidaten die meedoen in deze tweede ronde van de verkiezingen in Haiti? Zijn er nou ook bepaalde kandidaten die echt uh, uh, beloven heel hard mee te werken aan de wederopbouw? Ja. Er zijn nu twee kandidaten, een vrouw, een oudere vrouw uh, en een, en een uh, jonge, jonge man. Dat is dus nu die, die, die muzika muzikant, die zanger. Uh, die, die, die zanger, ja, uh, uh, meer is hij ook niet. Hij is een zanger, dus echt, echt uh, opgeleid voor president uh, of de kennis heeft. Dat, uh, dat is dus niet zo. Ja. En de vrouw is een, uh, is een, uh, een vrouw van een president die, uh, op die drie weken president is geweest... en die uh, af is gezet uh, door, door rebellen. Dus uh, ja, veel hoop is er niet eigenlijk zeg maar, hè, dat dit nou echt uh, vernieuwing brengt in het land. Nee, dus ik kan me ook voorstellen dat voor de gemiddelde Haitian dat het ook niet echt uh, uitnodigt om, om, te gaan, uh, om te gaan stemmen. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee. Ja, kijk, ze zijn wel... Ik uh, ben op dit moment wel erg enthousiast over die zanger, die Mickey. En uh, daar, daar ook, die zal ook ja, na verwachting ja, de president worden. Maar hij is niet echt zo'n uh, geweldig type, want hij kan uh, uh, uh, tijdens zijn, uh, zijn optreden is rustig zijn, uh, zijn broek naar beneden trekken, zeg maar. Oké. Okay. Dus er zit, zit er niet echt al een geweldig voorbeeld van, uh, van een nieuwe president. Nee, nee zijn reputatie is, uh, is niet, ja. echt, niet echt heel goed op dit is moment. Nee, niet echt positief. Nee. Nee. Dus dat is wel spannend, Dan. Dat begint dan de, de verkiezingen, tweede verkiezingsronde is dan volgende week, zeg je? Ja, ik weet niet exact de datum, maar uh, omdat we daar ook niet zo mee bezig zijn. Omdat wij zelf ook uh, natuurlijk niet mogen stemmen uh, als, als Nederlander. Maar goed, uh, ja, we, we, we zullen zien wat het zich allemaal weer uh, met zich meebrengt. Hè? Welke vertragingen het met zich meebrengt. Ja. ja. En ondertussen gaat ook het werk natuurlijk, uh, natuurlijk gewoon door. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk niet de hele dag in die, uh, uh, daarmee bezig bent om op de hoogte te blijven van alles. Nee, waar ik hier zit ook, daar, eigenlijk, ik uh, uh, s'avonds even de e-mail op. Dus, even de e-mail open. dus ik ben eigenlijk normaal niet bezig met... Uh, met internet of nieuws op dit moment. Ja. En er is ook nog een, ja. een, een, een zoon mee verhuisd uh, naar, naar Haiti. En wij leven natuurlijk wel op Haiti. Uh, wij leven al bijna 3,5 vier, uh, drie, drie vier jaar op Haiti. Ja. En mijn, mijn zoon uh, is, uh, tijdens de aardbeving uh, was hij hier ook gewoon aanwezig. Mm -hmm. En die, uh, die wilde niet meer uh, uh, op Haiti blijven. Na de aardbeving. En we hadden uh, twee uh, zendelingen uh, hier bij, bij Hartfrey, die aan het werk als, uh, als arts. Ja. En zij hadden de kinderen op school in, uh, in Oregon, in Amerika, in een christelijke Academy. Mm -hmm. En daar, uh, daar zit ons zo nu op. Dus die is al uh, sinds een, uh, sinds, ja, vlak na de uitbreiding, dus zeg maar een goed jaar, uh, zit hij daar al. Oké, okay. die is. Uh... En die komt uh, vrijdag bij ons voor een. Uh, voor een vakantie. Voor vakantie. Dus dat is wel fijn. Ja. ja. ja. Oké, okay, zijn er verder nog uh, zaken die je wilt uh, bespreken? Vanuit Haiti uh, die we nog uh, mee moeten krijgen? Nou ja, we zijn natuurlijk heel druk. We zijn echt druk met de wederopbouw. We zijn echt druk bezig. Dus uh, ja, uh, echt veel dingen volg ik niet. Ook niet uh, vanuit Nederland. Uh, in Nederland. Nee, nee ik kan me uh, voorstellen. Ja. We gaan, we, gaan, we gaan hard verder. Precies, en het werk wat je doet, uh, meehelpen en de wederopbouw, dat geeft, geeft veel voldoening. En dat, dat zorgt voor veel uh, goede contacten ja, ja. met mensen. Dat zorgt voor veel, veel voldoening en goede contacten, Robert. Ja, zeker weten hoor. Het is erg goed om, uh, om dit te mogen doen. Om, dit, uh, ja, om, om in goed team te zijn en gewoon door te gaan uh, met waar, uh, waar we voor gevraagd zijn. Ja, ja. Nou, ik wens je heel veel uh, succes en sterkte in EIT uh, in met, met, met de wederopbouw en alle werkzaamheden. Uh, via de website eo.nl slash denachtop1 is er ook een link te vinden naar jouw website uh, uh, waar, of naar de organisatie waar je voor werkt waar ze meer informatie uh, kun, kunnen vinden. Oké, okay, prima. Dankjewel. je wel. Ik zou zeggen uh, slaap lekker want je gaat uh, morgenochtend vroeg op. Het is voor jou nu uh, bijna 1 uur en je gaat om 5 om uur weer op dus je hebt een korte nacht voor de boeg. Ja, we gaan lekker slapen. Is goed. Uh, bedankt voor je bijdrage en een uh, fijne dag morgen. Ja, Dank je wel dag, dag Robert. Dag. Lenny Kravitz in de Nacht op 1. It ain't over, Theo it's over. En um, zojuist in Focus op de Wereld dus gesproken met Robert de Vries... die uh, werkt in uh, Haiti aan de wederopbouw van het land. En in Focus op de Wereld, uh, misschien heeft u het wel eens eerder ook gehoord... Uh, praten we dus met uh, hulpverleners uh, ja, in elk hoekje van, het, uh, van de wereld eigenlijk. En dus ook in Tokio hebben we regelmatig gesproken met Geert en Eline de Bo... die daar ook uh, uh, werken in Tokio. En uh, ja, daar natuurlijk ook te maken kregen met uh, alle gebeurtenissen in, in uh, in uh, dat land. en uh, het, het gaat goed met ze. Uh, ik heb een uh, berichtje gezet op de Twitterpagina uh, van uh, Nacht op 1. Dat is twitter.com slash denachtop 1. En dat is een, uh, een linkje naar de website waarin ze ook uh, continu uh, webloggen en uh, ja, verslag doen van wat ze eigenlijk meemaken. Want ze hebben natuurlijk ook angstige momenten meegemaakt in een heel hoge flat waar ze wonen. Met de kinderen erbij, met de vele naschokken. En alles daarover hoe het nu gaat is uh, na te lezen via dus twitter.com slash denachtop 1. En daar staat dus een linkje naar de website van Geert en Eline Deboe in uh, Tokio, in uh, het land daar. Um, tot zover de Nacht op één. Ik uh, wens u een prettige dag. En zometeen na uh, het uh, 6 uur nieuws kunt u luisteren naar het Radio 1 Ik wens u een uh, prettige dag.